2026 goed en begin nu met het opbouwen van jouw pensioen. Ga naar nm.nl/slash pensioenopbouwen. Onze support heb je. Let op: beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen.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 Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. D66, CDA en VVD praten vandaag en morgen weer over de vorming van een nieuw kabinet. En dat doen ze opnieuw op een landgoed bij Hilversum. Het gaat met name over de vraag of Ja21 mee mag doen. Dat is nodig voor een meerderheidskabinet en VVD wil die partijen graag bij. Maar D66-leider Rob Jette heeft geen zin in Ja21. Dns rijdt ook vandaag volgens de beperkte dienstregeling... ondanks dat er momenteel weinig winterse problemen zijn. De situatie is te onzeker om op te schalen naar normaal, zegt een woordvoerder. NS benadrukt dat op veel trajecten wel normaal wordt gereden... en dat er minder reizigers zijn, dus geen tekort aan plekken.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 Later in de middag gaat het in het zuiden regenen... en vanavond volgt in het hele land neerslag. En dit was het nieuws op Slijm. En we lint over twaalf, gelukkig geen vertragingen meer... dus we kunnen snel door naar House in de pauze. Nog wel een flitser, de A10 richting Zeeburgertunnel bij Amsterdam. Ze controleren bij hectometerpaal 7,1.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 Maak bij Slam. Kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven? Slam. Hou in de pauze. Lekkere lunch op het menu hoor. Zometeen Medusa, Bob Sinclair, Florida, Siep. Allemaal komen ze eraan in alle genres in de mix. Eerst Madonna voor je. you found. I guess I'll try caller again. Thought we were something, but now we are nothing. I did something wrong, but I don't know why. Just want you to own me, but you just want to leave me at the tone. Why don't you pick up? Someone save me. Why don't you pick up the phone when I'm all alone? Do you hate me? Kiss me like Lekkerste lunchpauze met alle genres in de mix. Hou ze in de pauze. Ik heb een vraag aan je. Is er een artiest die helaas niet meer leeft... maar die je wel ooit graag live had gezien? Mijn favorietje komt er zo meteen aan. En wat is die van jou? Laat het weten via de app van Slam. Zometeen MK Dior komt eraan. En dit is niet genetisch bepaald. Je kan het leren. Whistle Florida. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow.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 Ass, well, I'm Max, Max. me Max I'm taking what I give, I'm giving what it takes Max, Max, Max I'm in love with you and I love my axe I love your bones and to be true I don't know what I'm gonna do I gotta warn you Max with you, and I love my ass, I don't wanna make you feel so blue, I don't know what I'm gonna do, I gotta warn you, Max. dat je dan op de bank zit en ineens gewoon op YouTube verdwaald in oude concerten. En bij één zo'n concert denk je dan toch... Ah, was ik daar maar ooit bij geweest of had ik hem live kunnen zien? Elvis Presley in mijn geval een Rubbernecking een House in de Pauze. Voor Maxi wil heel graag nog een keertje Mac Miller zien. Of had moet ik beter zeggen, Ricardo, Kurt Cobain. Bob Marley komt ook nog binnen van Michel en deze by far het meeste... Heel veel mensen hadden hem nog graag aan het werk willen zien. En ik begrijp het wel. Onze grote koning Avicii in de mix. Dit is Waiting for Love. Natuurlijk, op Slam. something to believe in monday left me broken tuesday i was through with hoping Als je wilt weten wat er bij jou in het ijs zit... kijk op straat, Het ligt er nog een beetje. Zometeen meteen in ieder geval een house in de pauze. Deze komt eraan. Fatboy Slim binnen partellen. tellen. Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Saai. Of je begint dit jaar bij Slam... met de gok van je leven...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 Nu heel veel voor heel weinig bij Trekpleister. Zoals alles van Nivea. 2 plus 2 gratis. Daar wordt je portemonnee blij van. Ja. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken? Beleef de mooiste verre reizen met 333travel.nl. Boek nu en reis verder.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 Hou ze in de pauze. Twee minuten over half één. Dan gaan we weer met alle genres in de mix. Trouwens, je slimme weer op de het is vandaag 1 tot 4 graden. Kans op regen en vanavond in het oosten kan er nog een klokje vallen. Eén verdraging op de A29 richting Rotterdam bij Numansdorp. ter verlies je 20 minuten, 4 kilometer af file. En de één flitser op de A16 richting Breda bij Prinsenbeek: 59,9. Zo! Ben je we helemaal bij, zometeen in de mix. Onder andere, Fatboy Slim, Albaro Solaire en eerst DJ Quicksilver. Halleluja. interimo adabare, dorime. Ameno, ameno, lancire, lanciremo, dorime.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 Of your skin. Take off your clothes En de Sound of Violence in het beste wat we hebben kunnen mixen. Gedaan door Elaine Thielen. en welkom bij House in de Pauze. De lekkerste lunchpauze. met zometeen die knalt er even doorheen. Tyo Cruz en Dynamite. Ja, die komt eraan. En Wil jij nu kans maken op die reis naar Vegas? Je weet wat je moet doen, hè. Vegas plus je leeftijd deze kant op via de app van Slam. Straks bij Thomas een nieuwe ronde aan de roulette tafel. So good for you. Met een gezichtje erop die heel was. Was hij nu weggeblazen. Heerlijke beukers voor je donderdagwerkdag. Je bent over de helft heen van de werkdag. En dat is lekker. Dat gaan we vieren met alle genres in de mix. Zometeen nog Crystal Waters. 100% Pure Love. Komt eraan. En hier is de shapeshifters. Lola team. Nou, hou ze in de pauze baby. Hoe ga je? Laat het weten. de app van slap? I know I was walking around in the sky. Ik moet hem even afkappen. No, no, no, Fuck, shit. Maar zometeen nog een uurtje bij Thomas van Empelen. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Met zometeen deze. Paquito, komt eraan. Ja, is de beste in. Rio's en hits, slam. Rio's en hits, slam. Rio's en hits, slam. Rio's en hits, slam. Ja, Jarno is volgens onderzoeksbureaus het beste in het pompen van het... What? Jarno, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. <lacht> of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm?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 Met het meest complete pakket van Nederland. Geen zorgen bij onverwachte dierenartskosten. Ga naar figoped.nl. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus! 7, 7, 7, oh, wat een geld! 18.0. Godverdikken we. Ben jij de volgende pascode loterij winnaar? Ergens vind je een nieuw Koninkrijk.